De Verenigde Staten hebben Servië opgeroepen om zich terug te trekken uit het grensgebied met Kosovo. Volgens de Amerikanen heeft Servië een groot aantal tanks en andere wapens naar de grens gebracht. Kosovo is een voormalige provincie van Servië, maar verklaarde zich in 2008 onafhankelijk, wat Servië nooit heeft erkend. De spanningen zijn sinds vorige week verder opgelopen na een aanval door een gewapende groep in Kosovo. Paus Franciscus benoemt vandaag 21 nieuwe kardinalen. Dat gebeurt op het Sint-Pietersplein. 18 van de nieuwe kardinalen zijn jonger dan 80 jaar en hebben stemrecht bij het volgende conclaaf. Dat is de verkiezing voor een nieuwe paus. Met de benoemingen oefent Franciscus invloed uit op wie de volgende paus zal zijn. Het weer afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft droog en het wordt zo 19 graden. Morgen geregeld zon en maximaal tussen 21 en 24 graden.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 Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb gedroomd. Ik heb jouw lief, elke nacht, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komen. Er is een bangen hart, dan dat van mij. Dan laat van mij. Ik ben niet eens echt uit het geval. Ook al is er dan geen meid zo mooi als jij backing up and now you lure the match NVM Open huizendag, dat moet u nu weten. Maar uiteraard kan dat pas na 12 uur, want we gaan de komende twee uur de volgende onderwerpen behandelen. Uh, met tussendoor muziek, uitgezocht door uh, mijn steunen technicus van dienst Thomas de Jong. Welkom, Thomas. Ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, we luisteren het eerste nummer naar Rob de Nijs, begrijp je? Ja, zeker. Ja, ja, ook... hard. Leuk nummer, Leuk nummer. Nou, mijn naam is Hans Botman. Wat gaan we doen de komende twee uur? We gaan praten over.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 Uh, dat is in ja. twee delen. Eerste uur komt Carina langs en in het tweede uur. We gaan praten met Mart Rietma van Bibliotheek Zuid-Kennemeland over de kinderboekenweek en de week van de ontmoeting. In het tweede uur um, praten we met Peter Tromp, Fred Kuiters van het Zandvoort-Mannenkoor en Linda Rubeling uh, over uh, het gemengde koor wat eraan komt, want het uh, Zandvoort-Mannenkoor gaat stoppen. Um, nou, dan komt Carina weer langs en aan het einde komt ook nog uh, Leontine Trijber in de uitzending van Zans, Zandstroom...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 dienst konden doen. Dat moest allemaal stiekem gebeuren in het geheim. Dus er kwam zeg maar, op de locatie van Café Neuf... stond waarschijnlijk een of andere schuur... waar de katholieken zeg maar, hun dienst konden doen. Ja. Dat heeft, zeg maar... Ja, daar moet je ook een stukje geschiedenis erbij pakken... geduurd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 maar wel op, Daar de, is de, op de plek van, van Café die, Leven, zeg maar. Ja. Diezelfde ja. locatie is zeg maar weer het, uh, het huidige pand. Maar dan moet ik even een dus aanhalingstekens zetten. Want het was niet helemaal het huidige pand. Is gebouwd uh, als schuilkerkje. Mm -hmm. En als je naar nou voor het pand staat, dat rechter gedeelte hè, wat er dwars tegenaan staat. Ja. Dat was er nog niet bij. Hè? Dat was gewoon zeg maar, een bekende schuurbouw.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 Die heeft dat pand in 1915 gekocht. En toen, zeg maar vanaf dat moment, uh, werd het Café Neuf in de Haldenstraat. Mm -hmm. um, nou, de, de opa heeft het helemaal ook uh, verder uitgebouwd. Maar ze ongetwijfeld nog wel eens een keer een verbouwtje gedaan hebben. En dat uh, heet het daarna, zeg maar zo rond de Tweede Wereldoorlog, Café Billiard Neuf. Dat, is ja. dat was ook wel bijzonder. Je kon er lekker bijjarten, een kaartje mm -hmm. leggen... een kopje koffie drinken, enzovoort, enzovoort. Ik sla me een paar jaar over. Dat heeft die en, vijftig, en heeft het, trouwens, heeft hij 50 jaar gedaan, hè? klopt dat? Meer dan 50 jaar. Meer dan ja, vijftig, ja, vijftig jaar, ja. tot ja. 1967. Ja. Ik kan me, me herinneren, want ik was, ik was toen ook klein... dat zeg maar, de Zandvoortse uh, muziekkapel kwam nog een obade doen... toen ze 50 oh, jaar was. Ja, ja, ja, dat en, was dat. En dat deed hij met Tante Grete dus uh, Bluis ja, rondschoten. Met, met, ja, met, met, ja. Uh, mijn oma was Ja, oma was dat dan natuurlijk. Dus op een mensen, hè, komen opa en oma ook op leeftijd. En uh, toen heeft uh, mijn vader, ook Cornelius Gerardus Bluis, die heeft het uh, pand overgenomen. Mm -hmm. Maar toen was hij... Uh,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 Tot uh, 1984 mm -hmm. en toen mijn vader ziek werd, he, hebben er die, diverse uitbaters in gezeten en, uh, en tot de filmers het kochten. En die hebben daar weer uh, café-nus van gemaakt. Ja. En die hebben het toen weer zeg maar, in, in een uh, art-deco-stijl gemaakt. Grand Café. Ja. Uh, ja. En die hebben er veel succes gehad. Absoluut. Uh, in, en, uh, nou ja, en dan zie je het zeg maar rond uh, zeg maar 2020, hij heeft wel een beetje het allemaal, hij heeft het gestaan. en heeft dus de huidige eigenaar het uh, gekocht. Ja, en en, en Marouk is er toen ingekomen. Ja, Marouk, ja. En... Dat is in wezen, in, ja? Nee, ga verder, ga verder, sorry. Nou, Dat is in wezen, zeg maar, het, het, het grote, ja. uh, de grote lijnenverhaal, ja. wat wel interessant is, want dat heb ik ook nog nooit, nooit gesteld, van toen uh, het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 Want dat is inderdaad. Uh, en het blijft toch wel apart dat je zeg maar in, uh, in 1915 die naam gebruikt hebt. Want ja, wie sprak er nou eigenlijk uh, ja. een woordje Frans in die tijd? Ja. Uh, Althans, van de gewone vissersbevolking. He. Nee, begrijp ik. Dat is, dat is je, je, <laughs> mooi. Jij weet niet hoe ze aan die naam gekomen zijn. Hoe, waarom hebben ze dat Café Nuf genoemd? Want het, nee, dat het, heeft het, mijn opa nooit verteld. Nee, en het ik zit, heb het natuurlijk, graag zit natuurlijk op uh, uh, nummer 25. Uh, ja. Ja, dat dacht je Nou, al, uh... wacht even, wacht even. Dat nummer, dat is, uh, nu zit het op 25. Oh, en toen, toen niet. Wat... Oh, ja, uh, de ja, halve ja. is een aantal keren vernummerd. Het was oh, eerst halve 11, toen de straat 13, en uh. toen halve straat 21, en daarna pas halve straat 25. Oh, kijk eens aan, ze. Dus, maar het is, het is nooit halve straat 9 geweest. Nee, nee. Dat nee. niet, oké. Okay. Maar ja. waarschijnlijk hebben ze zeg maar, ooit een keer opgevangen... Oh nee, dat is nieuw of zoiets. Ja, en, ja, ja, en, ja, ja. Nou, maar maar niet café nieuw, zo iets. <laughs> maar dat, dat kan ik niet herleiden hoor, Hans. Dat, Nee, dat begrijp dat ik, dat ik, dat begrijp ik. ik. Dat weet ik niet. Nou ja, in ieder geval... Uh, ...ja, de geschiedenis is keer terug... ...want uh, ik heb gezien dat ze ook weer een biljart hebben neergezet... ...een poelbiljart. Uh, uh, je kunt toch aan darten straks ook weer... Ja, en er ah, komt een kaart met een uh, beetje uh, Franse inslag, wat, wat uh, bekende gerechten allemaal. En ja. Uh, ja, ze hopen die oude sfeer eigenlijk weer terug te krijgen. En... Nou ik gun het uh, van, van harte. Ja ik gun het ze ook de... van harte, want het is ook heel jammer dat, uh, dat het uh, ja, ja. Meer, meer of meer mislukt is hoe? Maru. Uh, ja, daar kunnen we ook nog uh, over hebben, want uh, ja, het is misschien Dan geen... moet je wel met eigenaren Ja nee, dat, begrijp ik, dat begrijp ik, dat heb ik ook gedaan. Ja, ze hebben zich ook vergist ja. in wat Sanford eigenlijk kan, uh, kan hebben hier weet je wel. En,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 ja. Het is mooi dat het zo'n kranke weer wordt. En ik, ik, ik ben, helaas ben ik uh, niet op zandvoort op dit moment. Maar ik, ik, zodra ik terug ben, ga ik zeker uh, kijken van uh, even weer de sfeer proeven. Ja, nou, je, en, je, uh, zal, je zal niet de enige zandvoorter zijn, denk ik Peter. Ja. En, uh, uh, ik zag vanmorgen al mensen zitten, want ze zijn om uh, half negen open gegaan uh, ja, voor de ja. Nou ontbijt. Ja, ze blijven tot één uur open. Je kan er lunchen, je kan er uh, uh, dineren.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 Ja. Uh, omdat ze dachten van nou, dat, dat hoeven we nooit meer te gebruiken. Maar, ja. Ik heb daar nog een mooie foto van. <laughs> nou ja, misschien, misschien kunnen ze het uh, ja. laten namaken. Ik, bedoel, uh, ja. het waren, ik vond het heel mooi trouwens, hoor, met die letter, letters. Uh, ja. Ja, Voor ja, het ook niet. De, ja, dat vond ik ook wel mooi. De stijl was prima. Hoor. Ja, dat ja, was de heel de goed, dat ja, vond ik ook. Ja, dus wellicht komt dat terug. Uh, dus wat dat betreft mag ik het beste compliment naar die jongens Filmer gemaakt hebben. Want die hebben ab, dat toen in die stijl gemaakt. Absoluut, ja. ja dat hoorde helemaal bij dat ja. pand. Hè. Ook uh, Grand Café. Ja. Nou, ja, dat komt weer helemaal terug. Peter, mag ik jou hartelijk bedanken. Hey, je bent uh, uh, schaduwraadslid voor uh, de Dorpspartij CDA. Ja. En uh, je bent een van de drijvende krachten nog steeds, volgens mij, achter het genootschap Oud-Stanford. Uh, Vandaar ook dat je de, veel van de historie uh, weet van het pand. Dat uh, namens inderdaad, zeg maar...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 the end, it will come a to the crowd.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 En nu dus omgewaaid. En nu dus omgewaaid met die, met die grote storm van een ja. paar, paar maanden geleden. Ja. Maar, en het grappige is, eh, hier woonden dan zes soldaten in... onder primitieve omstandigheden. En vanwege de bouw van de Atlantikwal... Eh, werd een groot deel van Zandvoort aan de kust opgeruimd, mm. afgebroken. Alle mooie gebouwen verdwenen daar. Een boel mensen werden geëvacueerd. Huizen werden tegen de grond eh, gegooid... En die Duitsers die hebben vaak uh, uh, inboedels geroofd en hier in deze bunkers gebruikt.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 Was, er zitten vaak spinnen in oh, en ja. kikkers en zo. Ja, en dat was toen natuurlijk ook. To Tuurlijk, tu had ja. je toen ook. Ja. Als je pech had en je had een vochtige plek... Ja, dan, no. dan, dan was je echt gelukkig om hier uh, te zitten. Ja. Maar aan de andere kant... Um, hier had je natuurlijk wel een grotere kans om de oorlog te overleven... dan bijvoorbeeld in het, aan uh, het front ja. in Rusland. Ja. Dus dat was wel het grote ja. voordeel. Want ze waren hier gewoon op de uitkijk.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 Zijn er echt honderden van die vliegtuigvrakken weer teruggevonden? Juist, ja, kwamen weer ja. boven het slip uit. Precies, boven het, die ja. eigenlijk allemaal hier aan de kust uh, geschoten, geschoten zijn. zijn. Ja, precies. Nou, wat interessant. En we zijn nu pas bij de eerste bunker. Dat is pas de eerste bunker. Ja. Ja. Jeetje, nou, goede gids ben je. <laughs> Dank Ik, je wel. Uh, we, gaan, uh, we gaan verder lopen. Laten we, we verder? Ja. Okay. Maar Giroud, waar aten ze dan eigenlijk? Uh, nou, die Duitsers die aten gewoon hier in de duin. Lekker uh, in hun eigen bunker. Want we staan hier bij een keukenbunker.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 En uh, in die keukenbunker kun je ook nog de originele tegeltjes op de muur uh, nou, bekijken. Nou, dat wil ik zien. Zullen Goeie, we even nou daarin gaan? Goede Duitse kwaliteit, bestaat nog steeds. Nou zeg, we gaan even kijken en dan uh, heb je straks nog iets heel anders in petto, ja, hè? Ja, dan heb ik ja. nog. Ja, okay. oh, ik kan nog uren. uren Ja, lang dat doen. weet ik, maar... <laughs> oké. Okay. Dus dan, dan moeten we nu dit donkere gat in. Nou, um, want wow. hij is nogal diep, maar als ja. je daar linksonder kijkt, ja, ik dan ga zie je ook dat tegel. Even, even kijken, hoor.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 Ook als een einde wat eigenlijk niet verwacht wordt. Maar goed, mooi nummer was dat trouwens. We horen straks van Carine hoe het afgelopen is met de bunker waar ze in ging. Erg spannend, in het tweede uur horen we dat. Maar we gaan eerst praten met Mart Riepma van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. En we gaan praten over onder andere de Kinderboekenweek en Week van de Ontmoeting. Welkom Mart.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 Ja, je krijgt een cadeau bij de aankoop van 13,50 euro aan kinderboeken. En voor yeah. de allerkleinsten is er het printenboek hè, van de kinderboekenweek. En uh, dat is een groot voorleesboek voor een klein prijsje. Um, yeah. dat, dat, dat is landelijk neem ik aan. Hè. Dat is niet alleen uh, hier natuurlijk. Maar... Nee, klopt. Dat is landelijk. Dat is landelijk. Maar ja, jullie hebben liever dat ze hier in de bibliotheek komen of... Ja, nou ja, um, het is natuurlijk heel mooi uh, als je boeken leest of je daar boeken koopt of dat je dat in de bibliotheek doet. Maar uh, de bibliotheek is natuurlijk heel fijn, want je kan gewoon om de zoveel weken kan je nieuwe boeken halen ja. zonder extra te betalen. Nee, en het mooie wel. van de kinderboekenweek is ook nog, als je nog geen lid bent, dan uh, betaal je in de kinderboekenweek geen inschrijfkosten. Oh, dat is heel dus, ja, mooi.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 Uh, dat, dat krijgen ze sowieso, een leuk, uh, leuk boekje natuurlijk. Goed, ja. nou, We hadden ook nog de week van de ontmoeting, hè? wat heeft de, bibliothe de bibliotheek daaraan gedaan? Uh, de bibliotheek die organiseert in de week van de ontmoeting de voorleeslunch, waar we het net al kort over ja, hadden. Ja. En uh, dat is voor oudere mensen die uh, dan samen gaan lunchen. En dan worden ze voorgelezen, in dit geval uit een verhaal wat geschreven is speciaal voor de voorleeslunch door Ronald Gippard. Ja. En uh, de bibliotheek is natuurlijk ook een plek voor ontmoeting. Uh, de, de huiskamer van de gemeente. En uh, wij vinden het heel belangrijk dat mensen niet vereenzamen. Uh, dus wij zorgen ook met dit soort activiteiten dat mensen...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 Cognitieve vaardigheden, denk ik. Uh, ja, dus, uh, gaat de hand. ja, gaat eigenlijk hand in hand. Hè? Maar ik denk, misschien weet je er iets meer van. Maar ik weet niet wat de speelgoed van het jaar is geworden. Maar, uh, dat, dat, maar daar weet je bijna van waarschijnlijk. Ik trouwens ook. Nee, anders moet ik je ook verschil ja, hebben. Wij, nou ja, wij, wij, wij spelen allebei niet meer met speelgoed, zullen maar zeggen. Uh, Oké, okay, ja. nou goed, uh, uh, leuk dat je dat allemaal wilde vertellen. Had je verder nog uh, dingen dat je zegt van later in de maand die gebeuren bij de bibliotheek?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 Jij bedankt en een Dag. fijn weekend nog. Dag.